6 uur. Het NOS Journaal. Dick Hark. 12 jaar cel voor Friese babymoorden. Ook volgende week in Amsterdam, OV-staking. Geheugendeskundige Willem Wagenaar overleden.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 De afgelopen tijd is om deze reden al vaker actie gevoerd... maar dat was alleen buiten de spits. Osama Bin Laden heeft vijf of zes jaar in de Pakistanse compound gewoond... waar hij zondag werd doodgeschoten... Dat heeft de antiterreurexpert van het Witte Huis gezegd. Bin Laden had vanuit daar nauwelijks contact met de buitenwereld. De Pakistanse inlichtingendienst is in verlegenheid gebracht... omdat er in 2003 een inval is geweest in een compound... die Bin Laden later zou bewonen. Sindsdien is de villa helemaal buiten beeld gebleven. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Amerikaanse politici willen nu weten... wat de Pakistanse inlichtingendienst heeft gedaan... met het geld dat de VS betaalde voor de strijd tegen terrorisme.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 Oud-topturnster Verona van der Leur heeft 72 dagen celstraf gekregen voor afpersing. Volgens de rechter is bewezen dat ze foto's had gemaakt van een stel... dat volgens haar vreemd ging, waar ze daar geld voor wilde hebben. De straf is gelijk aan de tijd die ze, dat ze in voorrest heeft gezeten. Dus van der Leur hoeft niet de gevangenis in. De Europese Unie wil meer doen tegen het uitsterven van dieren en planten. Dat staat in een zespuntenplan van de Europese Commissie... dat ervoor moet zorgen dat er vanaf 2020 geen soorten meer verdwijnen. De Commissie wil onder meer dat EU-landen duurzamere landbouw- en bosbouwbedrijven... en dat ze meer verbindingen maken tussen natuurgebieden. In Europa dreigt nu één op de vier diersoorten te verdwijnen... en bijna 90 procent van de vissoorten in EU-landen wordt bedreigd door overbevissing.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 Veel vertraging door ongelukken, onder meer op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn... 15 kilometer tussen Eenbrugge en Barneveld. Bij Barneveld is de rechterreis ook afgesloten. Op de andere rijbaan staat een kijkersvieler van 5 kilometer. Door het probleem op de A1 staat het ook flink vast op de A28... vanuit Utrecht tussen Soesterberg en Knoop het Hoeverlaken 12 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoogmaat. Er staat inmiddels 10 kilometer vanaf Leidschendam... en bij Hoogmaat is de linkerreis ook afgesloten... En op de A28 richting Zwolle, daar is een ongeluk gebeurd bij de afheid Elspeed. Er staat nu nog 8 kilometer, wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. En op de A67 Eindhoven richting Venlo, er zijn vijf auto's op elkaar geknald bij Geldrop. Er staat inmiddels 3 kilometer en bij Geldrop is de linkerrijstrook afgesloten.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 Goedenavond, precies zeven minuten over zes. Pakistani raken steeds verontwaardigder over het optreden van de Amerikanen in hun land. Daar praten we zo meteen over. Eerst de 12 jaar cel die Sietzke H. vandaag kreeg opgelegd van de rechter in Leeuwarden. De tandartsassistenten uit Nijbeets kreeg vier kinderen die ze vrijwel direct doden en bewaarden in koffers op zolder. Menno Reemeijer vanuit Leeuwarden. Bizar, dat woord gebruikte rechtbankpresident Bert Dulle om het gevoel van de rechtbank weer te geven. Want antwoord op de belangrijkste vraag waarom Sietske tot haar daden kwam is er ook na deze rechtszaak niet. Raadselachtig is het waarom verdachten na het doden van haar eerste kind het nog drie keer tot een zwangerschap liet komen. Alle drie keer weer gevolgd door kinderdoding. Wie er in de huidige tijd voor kiest om seksuele gemeenschap met iemand te hebben, kan nagenoeg vrijelijk beschikken over voorboedsmiddelen. Mocht dan nog een ongewenste zwangerschap ontstaan... kan altijd nog aan abortus of adoptie worden gedacht. En omdat Sietske die keuze niet gemaakt heeft... heeft ze dus van tevoren heel bewust gekozen om de baby's bij de geboorte te doden. Uit het voorgaande kan niet anders worden geconcludeerd... dan dat verdachte telkens, reeds voorafgaand aan de bevallingen... het besluit heeft genomen om de kinderen na de geboorte van het leven te beroven. En dat betekent drie keer moord en één keer kinderdoding. Dat ging om haar eerste baby, want de rechtbank wilde wel geloven... dat ze toen impulsief en in paniek heeft gehandeld. Maar verder blijft de handelswijze van Sitske dus raadselachtig... omdat ze zich niet wil laten onderzoeken. Hoewel de rechtbank er wel van uitgaat dat ze een stoornis heeft. De zaak is zodanig bizar en uitzonderlijk... dat er wel haar sprake moet zijn van een stoornis van de geest... in welke mate dan ook. De verdachte heeft er echter voor gekozen om zich niet te laten onderzoeken in het PBC althans niet haar medewerking te verlenen aan dat onderzoek. Maar als een verdachte niet wil, hoeft hij of zij zich niet te laten onderzoeken... en kan dus ook niet tot een behandeling worden veroordeeld. En Sitske heeft geweigerd omdat ze bang is dat zo'n onderzoek... tot een TBS-behandeling zal leiden waar ze niet zomaar uit is. Het is trouwens een keus die de laatste tijd door meer verdachten... in andere rechtszaken ook veel wordt gemaakt. Een trend, en dat is jammer, zei rechter Dulle. Voor zover een dergelijk onderzoek zou kunnen leiden tot een TBS-advies wordt vaak vergeten dat de impliciete doelstelling van een TBS-maatregel is... dat de veroordeelde weer zoveel mogelijk genezen of aangepast in de samenleving terugkeert. En daar zit het grote gevaar. Want wat gebeurt er als Sitske H. vrijkomt als haar straf heeft uitgezeten? Het is ook een zorg van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft dan wel de maximale straf van 12 jaar opgelegd. Maar ook justitie had liever gezien dat Sitske onder behandeling was gesteld. Dat kan nu niet, hoewel justitie nog wel een mogelijkheid ziet als iets H vroegtijdig wordt vrijgelaten. Ja, er valt niet zoveel uh, tegen te doen, behalve dat in het kader van de nog niet zo lang geldende wet uh, voorwaardelijke in vrijheidstelling en dat zou in haar geval na acht jaar zijn, er mogelijkheid is onder voorwaarden nog een bepaald toezicht eraan te verbinden. Of een behandeling ambulant zou dat zijn, in ieder geval niet een verplichte gedwongen opname, dat kan niet... Uh, en dat mogelijk daar nog iets uh, ja, met haar uh, besproken zou kunnen worden. Maar volgens advocaat Barbara Klunder wordt Sietske wel degelijk behandeld. Ja, cliënte die heeft aangegeven dat zij wel hulp wil en zij is ook daar al mee bezig. De advocaat was net als Sietske niet bij de uitspraak, maar volgens haar is Sietske vreselijk geschrokken. De advocaat is het ook niet eens met de uitspraak en gaat daarom voor Zietske in hoger beroep. Nou, omdat ik uh, ten aanzien van twee feiten vrijspraak heb bepleit, daarom kan ik me er niet in vinden. Daarnaast vind ik de redenatie hoe de rechtbank tot de bewijsverklaringen is gekomen... Daar, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk. Anders de advocaat van Sitske H. Pakistan geeft het nu zelf toe. De regering is niet van tevoren op de hoogte gesteld van de Amerikaanse operatie om Bin Laden te pakken te krijgen. Dat is wat de Amerikanen ook al zeggen. De Special Forces kwamen gisteren met hun helikopters stiekem het land binnen. En veel Pakistanen zijn daar verontwaardigd over. Dat zegt de voormalige president van het land, Musharraf. Any other troops other than Pakistanis. Crossing the border, coming into Pakistan to operate, is not taken well at all by the people of Pakistan. En de bevolking is niet blij met de schending van de soevereiniteit. Correspondent Wilma van der Maten is in Pakistan. Wilma, zijn dat ook de, de sentimenten die jij hoort met de mensen met wie je spreekt? Ja, ik vond het eigenlijk wel. Ik was vandaag naar een hele radicale moslimbeweging geweest. En daar verwacht je natuurlijk dat, dat je dat soort uitspraken hoort. Maar vervolgens was ik op een universiteit waar de studenten zitten en daar politieke wetenschappen studeren. En die waren het eigenlijk allemaal wel een moestjarig eens. Die vonden het echt, uh, nou, te gek voor woorden. Dat zonder dat de Pakistanse overheid het wist, dat er zomaar een, een Amerikaanse troepenmacht op Pakistan's grondgebied was geweest. Ze draaide het ook om. Ze zeiden, hoe zou jij het vinden als je in Nederland ochtends wakker wordt en uh, er zijn zomaar troepen op jouw land geweest. Die vergelijking gaat natuurlijk niet op. maar het geeft wel weer het sentiment in dit land, Het wordt wel gemeenschappelijk gedeeld. En Je hoort niet geluiden van het is goed dat deze terrorist is, is opgepakt en gedood, wat je elders in de wereld wel veel hoort. Ja, tuurlijk, dat vinden ze ook. Ze zeggen ook los van, van de hele discussie dat het een hele slechte man was en dat deze, dat deze man er niet meer is. Het is heel erg goed. En niemand, niemand, ik heb ook niemand gesproken vandaag die Osama Bin Laden ook steunt of achter deze man staat op deze radicale moslims natuurlijk na, maar dat verwacht je ook. Iedereen vindt het heel goed maar schaamt zich ook heel erg. Dat bijvoorbeeld uh, deze Osama bin Laden toch op Pakistan's grondgebied heeft gewoond. Iemand vandaag zegt tegen mij: maar, hoe kon het? Hoe kon hij daar in die compound wonen tegenover die militaire academie, die er tegenover hem was? En niet zomaar een kleine militaire academie, een hele grote. En die worden extra bewaakt sinds de Taliban uh, zeg maar dat als doelwit gebruikt voortdurend. Ze zeggen: hoe kan die ba bin Laden daar sinds 2005 in het huis gezeten hebben? Dat kan gewoon niet, vinden ze. Hmm. En eh, Pakistan zegt dat de geheime dienst informatie heeft gegeven aan de CIA eh, over het complex van Bin Laden. Dat zou erop wijzen dat de geheime dienst wel wist dat hij daar zat. Ja, maar Het probleem is een beetje dat eh, zeg maar, de geheime dienst in Pakistan niet meer bestaat. Het is opgedeeld in zoveel verschillende fracties. Er zijn fracties die met de Taliban gewoon openlijk samenwerken. Uh, maar er zijn dus ook nogal fracties die wel eerlijk zijn... En ze kloppen zich vandaag ook op, op een borst. Gisteren deden het overigens ook al. En zeggen dat ze informatie hebben doorgegeven. Dat ook vanuit de Amerikaanse kant wordt gezegd dat een Corrie die zij hebben opgepakt, waar zij mee gesproken hebben. Dat dat eigenlijk de, de, de belangrijkste bron van informatie is geweest. Hoewel ze hier in Pakistan ook zeggen. Hij is niet op een plek, Osama Bin Laden is niet op een plek gevonden waar je van had verwacht waar hij had zou zullen zitten. Dus moet er toch ook wel degelijk iets van de geheime diensten afkomstig zijn geweest. Waardoor ze hem hebben kunnen vinden. Dus moet er toch iets van samenwerking zijn geweest het probleem bleef erbij wijzen dat de Pakistanse overheid in de nieuwte blijft. Het leger blijft in de nieuwte. Mensen weten echt nog precies niet wat er gebeurd is. En er moet gewoon meer duidelijkheid komen. Anders blijven allerlei theorieën hier maar, maar, maar rondgaan. Hmm. En um, uh, gisteren werd ook duidelijk dat niet iedereen in het huis van Bin Laden uh, is omgekomen. Er werd ook gesproken door buren over een vrouw die naar buiten kwam. Is nu al helemaal duidelijk wie is achtergebleven en wie het heeft overleefd? Ja, bijvoorbeeld één vrouw, de jongste vrouw van uh, Binsane, B -B -Ola, of, of, of, Bin Laden heeft het overleefd, en ook haar dochtertje. Um, en daarover wordt vandaag verteld van, uh, van de familieleden die het hebben overleefd. En dus allemaal al, ja, of dat allemaal klopt weet ik ook niet, want er zaten ook nog een paar zwaar gewonden bij. Die zijn dus allemaal weer teruggestuurd naar het land van herkomst. Dit is iets wat Pakistan gewoon heel snel van af wil. Dit is een, iets waar de Amerikanen dit toestemming voor hebben gekregen. Of ze het ooit nog een keertje zullen krijgen, dat is maar de vraag. Maar waar de Pakistanen zo snel mogelijk van af willen komen... uit angst dat er zo min mogelijk opstanden komen, demonstraties, verzet. Uh, en, en dat uh, het hier allemaal weer rustig gaat worden in Pakistan. Maar dat is natuurlijk maar de grote vraag. Ja, ook hoe het verder gaat met die relatie met Amerika. Vorig uur hoorden wij van correspondent Ron Linker dat er daar nu een discussie opleidt... van moeten wij die 1 miljard dollar die we per jaar aan Pakistan geven... voor die strijd tegen het terrorisme onder meer... moeten we nog wel doorgaan met dat geld geven? Hoe, hoe kijken ze daar in Pakistan tegenaan? Nou, dat vinden ze na die operatie van zondag... allemaal, nou, ze hebben het grondgebied opengesteld... ze hebben de Amerikanen compleet hun gang laten gaan... ze hebben niet ingegrepen... Uh, ze vinden dat ze een, een, een geweldige bondgenoot zijn geweest... in de oorlog tegen terrorisme... en bovendien, dat zijn de mensen vandaag ook uh, heel sterk... kijk, er wonen hier natuurlijk terroristen... en er zijn militante groeperingen... maar de meerderheid van de bevolking wil hier gewoon niks mee te maken hebben. En mensen zeggen ook, vergeet niet dat... Als er slachtoffers in die hele oorlog tegen het terrorisme zijn gevallen, zijn wij het al wel. Tel maar het aantal doden op in de afgelopen jaren die er gevallen zijn. Dan waren het dus wel de meeste in Pakistan. Als je kijkt naar de aanslagen die er de afgelopen tijd zijn geweest, dan was het bij ons. En wij hebben daar niet om gevraagd. Het is niet onze schuld. En ze, en ze geven daar toch ook wel een deel de Amerikanen de schuld van. Want zij vinden dat, sinds de Amerikanen met zoveel agressie zijn begonnen, bijvoorbeeld met die onbemande vliegtuigjes daar boven de tribale gebieden, dat zij daar de weerslag van hebben gekregen. Dat zijn de reacties in Pakistan. Een dag dus na de actie van de Amerikanen. Wilma van der Maaten, dank je wel. Ja, hoe dom kan je zijn als dief? Je steelt iets en dan bied je het vervolgens direct aan op Marktplaats. Dat scheelt bijna om ontdekking. Daar gaan we het zo over hebben. Hoe is het nu met de avondspits? Bij de AWB, John Sohoka. Ondanks de meivakantie is het nog vrij druk. 105 kilometer file. Vooral druk op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Eembrugge aan Barneval nog 17 kilometer door een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstroken weer vrijgegeven. Andere kant op rijdt het nog langzaam over 5 kilometer door kijkers. We ook gevolgen voor het verkeer op de A28 vanuit Utrecht. Nog 10 kilometer tussen Afrit Den Dodd en Amersfoort. En op de A4 naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoogmaten. Er staat 10 kilometer, een linker is daar dicht. En op de A28 vanuit Amersfoort richting Zolle... er staat bij Elspet nog 8 kilometer naar een ongeluk. Maar ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Er worden steeds meer plezierboten gestolen in Nederland. Vorig jaar meer dan 1200. Dat is 46% meer dan in 2009. En niet alleen boten, ook buitenboordmotoren worden steeds vaker gestolen. Dat waren er zo'n 2200 vorig jaar. Verslaggever Mayno Remmers ging daarom naar een haven aan de Loosdrechtse plassen. Nou hier hangt de kabel aan, daar probeer ik dan diefstal mee te voorkomen. Dat zijn zogenaamd beveiligde kabels. Die worden door de verzekeringsmaatschappijen in categorieën ingedeeld. Een ja, zwaar hangslot. Het is een zwarte geplastificeerde kabel, maar binnenin is het stuk vol metaal. Ja, en en daar is... hangt de sproetie aan. Daar hangt de sproetie aan. Dat is een Interboot 27. En dat Dit is voor de liefhebbers? Voor de liefhebbers, inderdaad. Een duur ding als ze hem stelen? Uh, dat zijn maar spaarcentjes op. Met een ton kom je er niet, hè? Niet, niet heel veel meer, maar wel. toch wel een, Nou ja, dat pakt niet of die vertellen. Maar je kunt hem natuurlijk net zo ver aankleden als je wilt. We hebben hier een 55 pk motor aan boord. En dus zijn meneer en mevrouw De Wit, die in jachthaven het anker liggen, er zuinig op. En daarom zit er ook een alarm op deze boot. Het alarmsysteempje is helemaal onder in de boot. Daar kun je dus normaal gesproken niet bij komen. Onder in de boot, dan is hij rechtstreeks op de akker. De sploet is wit en ik denk zo'n 7, 8 meter lang. Ik, ga, ik zal het nu demonstreren door met mijn voet langs te voelen te gaan. Want iemand die de boot wil meenemen, en die moet achter het roer. Nou, daar zit dus de... daar zit een oogje. Ik hoor in de verte een soort kanarie. In ja, precies, een kanarie. Dat is veel te ver weg. Dat is te zacht. Dit is het alarmsignaal? Dit is hem. Ja, daar heb je niks aan, maar en... u hebt er nog iets anders op. Want... Ja, dat... Als ik nu zou gaan varen, en ik vaar dus 50 meter uit de kant... dan gaat weer af en dan gaat mijn telefoon ook. Dus er zit een ingebouwd telefoontje in dat mij waarschuwt. Hey jongen, je boot is er vandoor. En ik heb dus het nummer van de waterpolitie hier in Loosdrecht. Ik heb het nummer van de sluiswachter van de mijn in Plas. En daar moeten ze altijd doorheen. En dan zit die sluiswachter hier. En dan, nou, wat gek als er andere mensen op zitten. Is ik, zeker als ik hem gebeld heb. Ja, ik, heb een, ik heb een verhuurbedrijf in Urk en. Uh, ze hebben bij mij een wat gestolen. Die boten liggen gewoon met, met, met de sleutel erin, liggen ze bij mij hier in de haven. En er gebeurt nooit wat. Maar ze zijn niet beveiligd? Ze zijn niet beveiligd. Nee, dat is het punt vaak hè? Ja, ik heb nog geen boten met buitenboordmotoren. Het zijn allemaal, het zijn allemaal jachten met, of motorjachten met, met, met, met dieselmotoren. Ze zijn wel geregistreerd. Ze zijn wel allemaal geregistreerd, ja. Ook weer een gestreerd. voordeel natuurlijk, want. Ja, vooral in Amsterdam, die boten die daar gestolen worden, niet geregistreerd. Ja, geen haan die naar kraait, nieuw likkie verf eroverheen, andere naam erop plakken. Heb je een andere boot? Ja, dat... En moeilijk, moeilijk te achterhalen voor de eigenaar. Ja, niet meer dat te vinden zeker. dan, hè? Dat is niet meer te vinden. We lijken allemaal heel erg op elkaar. Okay. Net als die sloepjes ook, die lijken allemaal op elkaar, die sloepjes. Ja, ik, die... Een kleurtje erop en je, en je bent klaar. Hij wordt opgetild uit het water, een aantal, huppelke, dagbootje. U hebt wel een hele gereedschapskist bij. Ja, ik zo? Heb, uh, ik, dat sloepje heb ik binnen, uh, binnen een minuut, heb ik hem de Echt waar? Ja. Nou ja, want het is gewoon, het is gewoon een simpel dieselmotor in. Je, ja, je trekt een luikje open en uh, je start de motor met je schroevendraaier en uh, het is varen. Weet je? Ik, weet, ik wil zeker dat je hem niet te uit krijgt, want hij begint daar over 50 meter begin je te piepen. Als u, als u ja. thuis bent, ja. dan begint hij te piepen en die boot is ondertussen al. Uh, ja, de telefoon van de sluis zijn van de politie. Dan moet je zelf heel erg alert zijn. Ja. Het, is, het is roofgoed als je het niet een goed slot opzet en uh, ja, je maakt twee boutjes los. Het stelt niks voor en een ding kost zomaar 2000 euro. Ja, je draait twee boutjes los en je hebt een, een buitenboordmotor. U bent niet bang, meneer mevrouw de Wit, dat Sproetie ineens op een ochtend weg is? Uh, ik hoop het niet. Dat ik dan bang zijn, dat ik nou, dat niet. Maar ik hoop niet dat het me gebeurt. Nee. Nee. Achterzee neemt en geeft, hè? Dat weten wij, eigenlijk zeker. Myno Remmers was bij een haven aan de Loosdrechtse plassen. En over diefstal gesproken. Je gestolen bezittingen terugvinden via internet op Marktplaats. Dat overkwam het Friese theatergezelschap Triater. Eco de Bakker is hoofdtechniek en productie daar. Goedenavond. Goedenavond. Waar ging het om? Wat was er gestolen van jullie? Nou, Er waren zeven zenders en microfoons gestolen. Die worden gebruikt in een voorstelling. En, uh, nou, Die zijn afgelopen vrijdag uh, onvreemd. Uit een busje of zo? Nee, uit een tent. We spelen momenteel uh, voorstellingen uh, rondom in Friesland in uh, twee grote tenten. Het is een voorstelling uh, Macbeth en uh, Tomke, dus een kleutervoorstelling. En terwijl de ene voorstelling uh, speelde, is waarschijnlijk uit de andere tent dit uh, materiaal uh, ontvreemd. Nou, en, en wie kwam er toen op het idee om even op Marktplaats te kijken? Ja, dat is uh, de, de geluidstechnicus. Die, uh, die zat uh, de volgende dag dag even op een marktplaats om te checken of het erop stond. En uh, nou, toen bleek het al uh, de avond ervoor al uh, geplaatst te zijn. En het was gelijk duidelijk dat dat de zenders van jullie waren? Nou ja, dat was wel... Uh, eigenlijk hadden we heel sterk vermoeden. Want dit materiaal dat wordt uh, eigenlijk nooit los uh, aangeboden. Het wordt altijd als een set aangeboden. En uh, dit waren losse uh, zenders. En nou, het aantal kwam in de buurt van wat wij uh, misten. Dus toen hadden we wel zoiets van, nou, dit kan haast niet missen. En Gelder toen? Type. En toen? Nou, toen, uh, toen heb ik een bod uitgebracht via een marktplaats. En daar uh, nou, werd al redelijk gauw op uh, gereageerd. Dat het akkoord was, het bod. Dus toen uh, heb ik een afspraak gemaakt. En uh, nou, het was ook al wat verdacht dat ze wilden afspreken op het station in Eilst. Dus niet op een huisadres of bij een zaak, maar uh, op het station. Dus... Uh, nou, onze vermoedens werden eigenlijk uh, alleen maar bevestigd. En ook past hij het aantal aan naar het uh, aantal vermiste zenders. Dus toen hadden we helemaal de complete set weer, uh, was weer in beeld. <lacht> Alvast in vizier. En, en toen gelijk de politie gebeld? Nou, we hadden gelijk al de uh, politie gebeld. Maar goed, uh, toen, we dit, uh, toen ik dat bot heb gedaan, toen heb ik uh, uh, maandagochtend de aangifte gedaan. En uh, toen hebben we overlegd met de politie hoe we het aan moesten pakken. En de politie was bang dat, uh, nou, dat als de procedure niet helemaal goed verlopen... Nou, dat ze dan geen, geen zaak hebben. en uh, Vandaar dat wij zelf... Uh, ze waren blij dat wij zelf het bod hebben uitgebracht. En ook zelf naar de uh, toe toegegaan zijn. Ja, want dat mag de politie natuurlijk niet doen. Nee, nee. Nee, want dan is het uitlokking. En, uh, maar stond de politie wel op het station achter een, achter een pilaar mee te kijken? Ja, dat hadden we allemaal goed doorgesproken. Ik had, uh, ik had een agent achter in mijn busje zitten. Die Echt komt, waar? Uh, ja. Die luisterde gewoon mee met het gesprek. En uh, we hadden afgesproken zodra wij aan zouden geven dat het... Uh, nou, dat wij de zenders herkende. Dan zouden uh, nou, ze zou dus in actie komen. Dus toen uh, stonden er gelijk uh, drie politieauto's met, uh, met zes agenten voor, uh, voor deze knaap. En die knaap die schrok zich rot, denk ik. Ja, die had niet zo heel veel meer te vertellen. Nee, maar ja, nee. Ge geen slimme actie van hem. Nee, ik denk niet dat er een, uh, een carrière <laughs> bleef voor deze jonge heer in dit vak. Nee, en dan begreep ik dat, dat, dat zijn vriendin later ook nog even belde naar u... Ja, want die had uh, mijn nummer, want hij had met haar telefoon naar mij gebeld voor het bot. En uh, dus die belde van waar hij bleef. Dus dat was op zich wel een... Uh... Nou ja, dat vond ik wel een beetje sneu. Uh, voor de... Ik bedoel, was een jonge jongen en ik had ook alweer wat begroten met een. Uh... Ja, en, en die vriendin die wist van niks dus? Nee, nee. Oh, dus die is hij ook kwijt waarschijnlijk? Nou, geen idee, ik <laughs> over die gesprek gegaan. Ik heb uh, verwezen naar, of haar verwezen naar het politiebureau. Dat begrijp Sneek. ik. En, Gaat u verder niet over. Nee. Um, en, en, en nu die tenten beter beveiligen? Of is dit gewoon een geval van ja, pech gehad? Pech en... Ja, nou dat is. Uh, we hebben op zich. zorg ervoor dat er altijd iemand aanwezig is van ons uh, bedrijf. of uh, de bewaking. He, we hebben. s'nachts hebben we gewoon een bewaker bij de tent. Alleen. Uh, ja, dat zijn blijkbaar zulke brutale. mensen die dan gewoon terwijl het personeel aanwezig is. Uh, in Toch de nog toeslaan. Maar goed, uiteindelijk ja. eh, niet zulke snuggere mensen. Deze man in ieder geval niet. We nee. heeft de spullen weer terug en ik zou zeggen, maak er weer mooie voorstellingen van. Dank u wel. Goedenavond, Eko ja, Bakker. goedenavond. Dag. Dan sluiten we af met voetbal. Barcelona en Real Madrid die staan vanavond voor de vierde keer... in korte tijd tegenover elkaar. Inzet is de finale van de Champions League. Barcelona won de eerste wedstrijd vorige week met 2-0. Bas Sticheler verheugt zich er vast al op. Vanavond houdt hij de luisteraars van Radio 1 op de hoogte. Bas, Real had het gras vorige week niet zo goed gemaaid... zodat Barcelona wat minder in het spel zou komen, was het idee. Dat viel uiteindelijk wel mee. Vanavond gewoon een kort kortgemaaide mat voor Messi... Ja, dat denk ik wel, want daar gaat Barcelona geen millimetertje voor spelen. Eh, het is natuurlijk een wedstrijd die wat minder tot de verbeelding spreekt... wellicht als die van vorige week, omdat het eigenlijk voor je gevoel... al een beetje beslist is, hè, na die 2-0. Twee keer Messi vorige week. Real dat voor de zoveelste keer dacht... we gaan het maar verdedigend proberen op te lossen. We gaan maar zoveel mogelijk de tegenstander ontregelen... in de hoop dat dat dan succes brengt. Nou, dat bleek dus niet. Want Barcelona, heel geduldig, sloeg uiteindelijk één keer... na een assist van Ibrahim Affelai en één keer na een prachtige solo van Messi dus toch twee keer toe. Ja, daarmee is eigenlijk voor je gevoel die wedstrijd wel voorbij. Ik bedoel, ja, het zijn gekkige dingen in het voetballen gebeurt. Want ook Real kan natuurlijk na een kwartier een goal maken... en een penalty en, en een rode gaat kaart. En uh... dan misschien... Nee, dan zou het kan kunnen, maar normaal, ges normaal gesproken zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren. En denk ik dat het uh, gewoon uitspelen wordt. En zou me het na alle ophef rondom dit duel van de afgelopen dagen... ook nog niet eens verbazen dat Barcelona, als het ook maar even kan... er nog wel een wervelende show van zou willen maken. Om Real en vooral Mourinho eventjes op een nummer te zetten. Ja, want er is natuurlijk het een en ander over en weer gezegd. Dat was op zijn zachtste zeg niet heel gezellig. Uh, dus ik denk als Barcelona de kans krijgt om dat te doen, dat ze het niet zullen laten. En dat kan Barcelona ook doen met Abidal, uh, die keer terug vanavond, terwijl die toch heel ziek was. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk snel, hoe die uh, weer zo snel dat uh, trainingsveld is gekomen. Die is geopereerd vorige maand, er is een levertumor weggehaald. En nou ja, dan zou je zeggen, dan kan er in ieder geval door dit seizoen een streep. Maar hij is eigenlijk wel weer vrij snel fit geworden. De, dus dat is hartstikke goed nieuws, opmerkelijk nieuws ook. Uh, wat ook goed nieuws voor Barcelona is, is dat Iniesta... die de wedstrijd in Madrid miste, ook weer inzetbaar is. Zodat de personele problemen voor Barcelona eigenlijk steeds kleiner worden. Madrid heeft er wel nog weer een paar. Pepe, die kreeg rood in die eerste wedstrijd, die is geschorst. Nou, De trainer mag niet op de bank zitten Mourinho, omdat hij werd weggestuurd. Um, en het goede nieuws is, als je er nog van kan spreken... is dat Carvalho, dat is een verdediger. Misschien dat ze er wel weer tien willen opstellen. Dan hebben ze die hard nodig. Die is in ieder geval terug naar een schorsing. Maar ik mag toch potverdorie hopen dat Real Madrid... Dat is wat lekker echt gaat is. aanvallen. Nou ja, ze hebben toch ook de spelers daarvoor. Ze hebben toch uh, Benzema en Kaka en Higuain... en noem alle grote jongens maar op. Stel ze op en laat het maar zien. Dan wordt het in ieder geval een leuke avond. Doe er wat mee. Dat is het advies van Bas er ja, Vanavond, kwart voor ja. negen. Ja, heel goed. Dank je wel, Bas. Dit was het Radio 1-journaal van deze dinsdag, 3 mei. Zometeen de avondspits van WNL vanavond met Alex de Vries. Alex. Ja, goedenavond Lucella. Nou, schaamte kennen we allemaal. Maar tijdens het boodschappen doen, ja. En doe dat nooit met je buren. En de dodenherdenking, die he, is morgen. Goed nieuws, de jeugd doet het ook. En ook kleine oorlogsmonumenten die leven voort. Dat zometeen, na het nieuws weer een verkeer.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 De psycholoog professor Willem Wagenaar is vorige week op 69-jarige leeftijd overleden. Zo is vandaag bekendgemaakt. Wagenaar werd internationaal bekend als getuigendeskundige in onder meer de strafzaak... tegen de van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk. In Nederland was hij als getuigedeskundige betrokken bij de Eper incestzaak. Alle luchtfoto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de RAF... boven Nederland zijn gemaakt, zijn nu te bekijken op internet. Op de website dokkadata.com van de Universiteit in Wageningen... staan 110.000 foto's die de Britse luchtmacht maakte tussen 1940 en 1945. En Sietke H. uit het Friese Nijbeets, die haar vier baby's doodde... is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 12 jaar cel... De vier dode baby's, geboren tussen 2003 en 2009... werden in koffers gevonden op de zolder van het ouderlijk huis van de vrouw. Tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Krol. Er waren wat stapelwolken in het noorden van het land. Die gaan inmiddels wel verdwijnen. En uh, het, het is grotendeels helder. Het koelt af. En ik denk dat op een aantal plaatsen licht gaat vriezen. Maar dan. In het noordoost. Daar wordt de bewolking geleidelijk dikker. Dus dat ziet er wat anders uit dan de rest van het land. En ik denk zelfs dat in de loop van de nacht... daar af en toe wat lichte regen kan gaan vallen. En morgen overdag is dat ook de hoek van het land. Zo Groningen, Drenthe of Rijssel. Ik denk dat daar de meeste bewolking zit. Daar kan het af en toe licht regenen. Het is zo weinig dat het verder geen zoden aan de dijk zegt. Het heeft... Zet, het, heeft, het lost geen droogte op of zo. Maar in elk geval, het ziet er totaal anders uit. En in de rest van het land zit er dan ook wel weer wat meer bewolking dan we gewend zijn. Behalve in het zuidwesten. Verder waait er een zwakke tot matige noordelijke wind. En het wordt van noord naar zuid 12 tot 15 graden. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ziet het weer volkomen anders uit. De zon overheerst. De wind draait naar het zuidoosten en trekt wat aan. Er wordt zachtere lucht aangevoerd. En ik zal u vertellen, zaterdag en zondag 3,24 graden. Makkelijk. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog 11 files, goed voor 55 kilometer. Nog veel vertraging op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn, nog 7 kilometer Barneveld na een ongeluk. Wel zijn inmiddels de rijstoker weer vrij. Daar staat ook nog flink vast op de A28 vanuit Utrecht. Voor knoop het Oevelaak, nog 10 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam, bij Zoetewaardendorp nog 9 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle rijstoker weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Pinda kaas, cola en maandverband. Oh, we schamen ons rot in de supermarkt en doderdenking. Ook kleine oorlogsmonumenten hebben toekomst. Een hele goede avond, waarde Luisteraars bij Avondspits en live uit de hoofdstad. We gaan uitgebreid aandacht besteden aan de dodenherdenkingen. We beginnen in onze oorlogsmusea, want die kunnen het bijna niet meer aan. Dozen vol materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Elke week komt er wel een lading foto's, kleding en documenten binnen. De musea roepen desondanks mensen op om vooral hun oude spullen niet zomaar weg te gooien... en zijn daarom de actie Niet Weggooien gestart. Onze verslaggever Alain de is bij het Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam... en spreekt daar met directeur Johan van der Hoeven. Uiteindelijk groeien we dicht natuurlijk. Daarom moeten we ook steeds kritischer worden... en moeten we ook kijken of we de collectie op de juiste plaats kunnen krijgen. Wat gebeurt er met de rest dan? Want verdwijnt dat of is dat echt een, een probleem aan het worden voor de, voor de musea en voor u? Nee, dat is niet een probleem aan het worden. Want er zijn genoeg collega-instellingen die de dingen wel willen hebben en ook kunnen gebruiken. Nee, wat dat betreft, we gooien zelden iets weg. Het gaat altijd naar een andere instelling. Nee, ik wou net zeggen. Want er wordt opgeroepen, uh, gooi ja. het niet zomaar weg. Dat is de actie. Nee, nee, kijk, weggooien is het makkelijkste wat je kan doen. Uh, het is een hele kunst om te zorgen dat het op de juiste plek komt. En dat laatste, ja, daar roep ik eigenlijk iedereen voor op. Zorg dat het bij de Oorlog voor Zes Musea komt. Laten zij nou uitmaken wat er met de collectie moet gaan gebeuren. Nu zijn we in het Verzetmuseum. U heeft hier ongetwijfeld... een aantal bijzondere verhalen en bijzondere stukken liggen. Hebt u even tijd? Nou, Laten we een selectie maken. Laten we ergens beginnen. Ik zie hier een, een koffer staan. Wat is dit precies? Dit is een metalen koffer, een Duits makelij, Een koffer waar vijftien steelhandgranaten in hebben gezeten. Ik zeg met name hebben gezeten, want degene die deze koffer gestolen heeft... in de oorlog van de Duitsers, twee jongetjes, twee broertjes hebben de handgranaten gebruikt om in de Maas te vissen. Te vissen? Ja, deze twee jongens hebben de handgranaten uh, in de Maas gegooid... en de dode vissen kwamen boven drijven. Uh, de koffer zonder verhaal zou ik niet interessant vinden. Het verhaal maakt er dat die koffer interessant wordt voor dit museum. Nou, dan komen we nu aan bij hetgeen wat natuurlijk... met name in de Tweede Wereldoorlog voor Rotterdam centraal gestaan heeft. De bombardementen. Um, en we zien hier... Uh, ja, wat zien we hier? Deze vitrine is van het bombardement van 14 mei 1940, wat de Duitsers dus gedaan hebben. En ja, hier in deze vitrine zie je prachtige dingen liggen die ooit eh, topstukken zijn geweest in een kantoorboekhandel. Bijvoorbeeld deze eh, schrijfmachine, waar heel weinig op zich van over is. Want als je hem zo ziet liggen, hij is verroest, hij is helemaal kaal. Uh, nou ja, je ziet de contouren nog van een schrijfmachine, maar als ik dit zo zou liggen, dan zou ik zeggen, ik gooi het weg. Ja, ja dat, dat zouden wij zeggen als we niet zouden weten wat dat verhaal hierachter is. Uh, het was een uh, Zwitserse uh, schrijfmachine, een Hermes. En de eigenaar die heeft uh, het bombardement wel overleefd. Alleen zijn winkel heeft dat niet overleefd. En dit was het enige wat hij terugvond in zijn kantoorboekwinkel aan de Westerwagenstraat. En dat is deze schrijfmachine die nog net lijkt op een schrijfmachine... maar daar ook werkelijk nergens meer uh, voor te gebruiken is. Komen al deze spullen nou, die we nu een beetje zo gezien hebben... komen die nou allemaal bij mensen hun zolder vandaan? en allemaal, ja, Komt ja. dat allemaal daar vandaan? Ja, meestal na een bezoek aan het museum dan wordt er gelijk gepraat. Ach, dat heb ik ook nog en ken je dit nog? Het is een, uh, uh, ja, een herkenning. Ja. Mensen die hier komen zien uh, dingen en dan gaat er kennelijk iets gebeuren met ze. En komt er iets van, oh, we hebben ook nog iets en dat heb ik ook gezien bij vader. En dat had mijn moeder. En dan gaan ze, ze snuffelen en zoeken en dan komen ze enkele dagen later met het met de collectie naar het museum toe. Dan wil ik tot slot nog even naar één ding toe... wat ik toen straks al even heb zien, zien staan of zien liggen. Het is mooi hoe je het bekijkt. En dat is een Duitse helm die omgevormd is tot iets heel anders. Ja, na de oorlog, na de overgave van de Duitsers... zijn hier heel veel Duitse helmen achtergebleven. En die kan je dan in de hoogovens gooien en dan kan je ze omsmelten. Maar kennelijk zag de BK Pannenfabriek iets anders in. En die maakte er vergieten van, of in dit geval poos... En de helm is dus omgedraaid, er zijn pootjes ondergelast en een handgreep. De gaatjes zijn dichtgelast en hij is heel mooi geëmailleerd. En ja, het is een heel mooi symbolische waarde voor ons. Het is letterlijk scheiden op de Duitsers, als ik het mag zeggen. Dit is eigenlijk ons nationaal erfgoed. Wij zijn ook bewakers, erfenisbewakers noem ik het wel eens, van het nationaal erfgoed. En gooi niks weg. Gooi niks weg. Um, dat uh, lijkt me een belangrijke oproep. En dan gaan we eens even kijken bij de Olympische Spelen. Maar um, ja, hoe staat het met de voorbereiding eigenlijk? Onze verslaggever Martine Verhoef. Die ging kijken in Londen. Het ligt. Helemaal voor op schema. De Britten hebben een enorme plan van het Internationaal Olympisch Comité gekregen. Want uh, op 1 april waren de Britten al zover als de Grieken uh, acht jaar geleden waren een week voor de opening van de Spelen. Dat zegt Arnoud Breitbart, correspondent in Engeland voor de Telegraaf. Het Olympisch Park is bijna klaar. Uh, de afgelopen maand is de laatste tegel in het zwembad gelegd. Het enige dat nog uh, afgebouwd moet worden is het hockeystadion. De kaartverkoop voor de Olympische Spelen, of de inschrijving daarvoor. Uh, iedereen kon zich inschrijven tot vorige week. Dat liep echt werkelijk storm. Er zijn bijna twee keer zoveel aanvragen gedaan voor kaarten als dat er beschikbaar waren. Uh, de openingsceremonie is zelfs twintig keer overschreven. Uh, de komende weken wordt er, uh, wordt er geloot. en krijgen mensen die zich hebben ingeschreven voor kaarten te horen welke kaarten ze hebben. Toegewezen gekregen. En dat het goed gaat met die voorbereidingen, dat blijkt ook wel uit de kostenbesparing. Toen de Britten de Olympische Spelen binnensleepten, uh, was dat uh, uh, op een economisch hoogtepunt. Um, de begroting die ze toen hebben gemaakt, daar zijn ze tot nu toe ver onder gebleven. Want door de recessie is het bouwen een stuk goedkoper geworden. Uh, ze um, zijn nu bijna een miljard, uh, liggen ze nog uh, onder de begroting. Die kostenbesparing heeft dus te maken met de beraming die is gemaakt voor de crisis. Maar ook door het enorm efficiënte gebruik van de locaties die beschikbaar zijn. Zo wordt Downing Street, waar de minister op uitkijkt... Euh, gebruikt voor het beachvolleybal. Bij de tijdzone van Greenwich daar worden de paardenraces gehouden. De triathlon die vindt plaats in het Hyde Park. En, en het historische Wimbledon wordt gebruikt voor de tenniswedstrijden. Vallend detail daarbij is dat de Centercourt... normaal één keer per jaar gebruikt... nu twee keer wordt gebruikt... Binnen een maand tijd. Twintig dagen zit er tussen. De Olympische tennissers zijn niet verplicht om wit te dragen. En het Olympisch embleem prijkt op het centerkort. Is dat geen heiligschennis? Vertelt Johnny Perkins van Wimbledon. Well, I think het think it will be different. Um, again, I think the thing is to look at both events entirely separately. So we will have um the championships in its usual place um all the usual traditions and everything else uh and then three weeks later there'll be a splash of colour and um we'll have the olympics and I think that will be it will attract a different audience probably but there'll be be you know, exciting um for it. Yes. en of het gras het houdt, op wimbledon maken ze zich daar niet zo druk over is no we've we've, we've uh, done some extensive testing Um, our groundsman, who is a past master, obviously looking after the courts, has no issues at all. So the courts will play uh, exactly the same as they would um, to the high standards you would expect for the championships. Wel een grote uitgavenpost zijn de beveiligingskosten. Een derde van het budget, 30 gaat daar naartoe. De Briten zijn natuurlijk altijd al uh, in de hoogste staat van paraatheid. Het uh, terreuralarm staat hier al. Uh wat bijna een jaar ondertussen observeert, één na hoogste niveau... Uh, tijdens de Olympische Spelen zal dat uh, waarschijnlijk... nou, op zijn minst zo blijven, maar waarschijnlijk nog wel een graadje hoger worden gezet. Uh, iedereen die het Olympische Park op wil, op dit moment al, uh, moet door een uh, security check. Je voelt je alsof je gaat vliegen... Um, alles moet uit, alles moet door scanners. Uh, dat is waarschijnlijk ook zo tijdens de Olympische Spelen. Dus dat betekent dat de uh, uh, zelf meegebrachte wapenflesjes en dat soort dingen waarschijnlijk niet mee naar binnen mogen. De enige die het nakijken hebben deze Olympische Spelen, dat zijn de honkballers. Want het honkbalstadion blijft leeg in 2012 bij de Olympische Spelen. Honkballen is namelijk sinds 2008 geen Olympische sport meer. Ja, en over 450 dagen moeten de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Londen klaar zijn. Want een dagje later barst de sportieve strijd om de medailles in Londen los. En ongetwijfeld zullen daar ontzettend veel oranje fans zitten. De meeste mensen schamen zich voor de producten die ze op de loopband leggen in de supermarkt. Het is raar maar waar. En dat blijkt uit onderzoek van truus.nl. Emiel Bode, hij schrijft al tien jaar voor de huishoudpagina van de Telegraaf. Goedenavond. Ja, waar schaamt de shoppende Nederlander zich nou het meest voor? Ja, dat zijn vaak producten uh, die zij als intiem bestempelen. Uh, uh, producten bij de supermarkt, zoals tampons, mm -hmm. uh, maar ook condooms, maar ook dingen als, ik noem het maar, Tena Lady. Daar wil men niet graag geafficheerd mee worden. Nee. Heel raar, overigens. Heel nuttige producten. Als mensen koopt, en natuurlijk koopt mensen, verstopt men ze al gauw. Al gauw onder de boodschappen en doet een beetje geheimzinnig bij de, uh, de kassa. Nou, we gaan niet op het fenomeen schaamte heel diep in. We zijn allebei geen psycholoog. Maar voor wie schaamt men zich dan eigenlijk? Ja, eh. Uh... Mensen schaamt zich, ik denk het meest voor, uh, voor mensen in hun omgeving. Dat bijvoorbeeld een, een buurman of een bekende in de rij... bij Albert Heijn of een andere supermarkten ziet van... hé, hey, die mevrouw is nu al aan de teen alleen om iets te zeggen. Of ja. hé, hey, waarom gebruikt ze nog condooms? Noem maar op. Of glijmiddel. Uh... Of, nou, dat is een heel ander chapieter, want die koop je niet bij de supermarkt. Mm -hmm. Maar daar, uh, daar schamen de mensen, mannen en vrouwen... zich nog het meest voor ja. allerlei uh, seksueel getinte Daar Gaan we het zo even over hebben, ja. no, maar ook incontinent. En ja. middeltjes tegen luizen die staan ook ja. op de lijst, heel hoog genoteerd als ja. schaamteproducten. Ja, nou ja, luizen, als iemand dat ziet, denken ze: hé, hey, daar zijn luizen thuis, het zal wel niet zo schoon zijn. Nee, terwijl we allemaal vaak... weten dat luizen graag op schone hoofden uh, zitten. Ook oh, dat, ja, het heeft niks met elkaar te maken, maar de associatie, dat is een gezin met luizen, mm -hmm. vindt me niet leuk. En we zitten met een ongezond vet uh, eten. Daar schaamt men zich niet voor, blijkbaar. Nee, maar dat komt misschien ook omdat uh, de mensen om je heen ook niet gauw het verschil zien tussen die producten, mm -hmm. uh, natuurlijke okay. producten, dieren. Vet. Ja, maakt er nog wat uit of er wordt afgerekend in de kassa bij een man of vrouw? Afgerekend? Ja? Wie, de, wie achter de achterkassa is? Uh, nee, ik denk dat dat niet zo'n groot verschil maakt. En uh, shoppende vrouwen of shoppende mannen? Wie schamen zich eerder voor hun aankopen? Ik denk shoppende vrouwen, omdat het meeste van die producten... hebben ook betrekking op dames en niet op heren. Oké. Okay. En kopen mensen de producten waar ze zich schamen... Kopen ze die überhaupt nog wel of zoeken ze het ergens anders? Ja, nee, die kopen ze natuurlijk wel. Maar god, in mijn jeugd was het ook niet verstandig om uh, condooms bij de drogist te kopen. Want de verkoopster had het binnen een uur al aan mijn moeder verteld: bij wijze van spreken, zo'n klein dorpje. Mm -hmm. Ze gaan het dorp verder. of, En dat blijft natuurlijk goede internet. Hè? Internet is het tovermiddel daarvoor. Ja, uh, internet is natuurlijk het uh, beste glijmiddel tegen schaamte, Wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk onzin. Het beste middel tegen schaamte. Het beste middel. Uh, ja, kijk, uh, en dat geldt natuurlijk zeker voor erotisch getint te spullen. Mm -hmm. Dat doen we wel eens moeilijk over, maar dat is een gigantische industrie. Er worden per jaar 1 miljoen, schrik niet dames en heren... 1 miljoen vibrators verkocht. Rara, wie heeft ze? Nou, die kopen ze via uh, internet, mm -hmm. via postorderbedrijven. Uh, er is een bedrijf, Pabo, in Zeeland... dat, uh, dat maakt uh, oplagen van 1 miljoen van die tijdschriften... van die adv advertentiekrantjes, reclamekrantjes... die gaan naar mensen toe. Dus, ja, erotische is, krantjes. erotische krantjes, ja. Pabo is, dat is niet de pedagogische academie voor het basisonderwijs... <laughs> maar een, een uh, seksindustrie uh, ja. in wal. Valsorden. Maar toch, hoe het thuis wordt afgeleverd dan weer? Hè? Door de het koorier. wordt thuis afgeleverd. Ik heb het allemaal onderzocht. Het maakt blanco, wel wat uit natuurlijk. Hè? Ja, in een blanco doos. Zodat als je niet thuis bent en de buurvrouw ontvangt het... dat er geen vragen gesteld worden. Nee, hoe vaak hebben we niet dat je niet thuis bent... dat je bij de buren, ja, hè, via een briefje, ja, je kunt bij de buren ophalen. Nee, dat, is heel, uh, dat wordt allemaal heel keurig geregeld. Ja, ik kan me voorstellen dat je iets koopt hè? via de W-kamp, ik noem maar iets. Ja. En uh, dat de buur of buur, buurman of buurvrouw ontkent dat het in ontvangst is genomen. Dat ze, dat ze ook <laughs> nog kunnen, ja. <laughs> um, schaam jezelf alleen, Simil Nee, nee, nee. Echt niet? Nee, nee, maar ik ben nog niet aan die dingen allemaal toe. Uh, want ik wil nog één voorbeeld noemen, dat is natuurlijk de viacra. Maar stel, dat je zou ooit luiers moeten gaan dragen. Ja, nou ja. Dan is het niet leuk om ze zelf te nou, moeten kopen. Nee, Daar ben ik het een beetje eens. Uh, uh, die krijg je natuurlijk heel veel via de zorgwinkel en via de apotheker. Mm -hmm. Daar staan ook een rij. Gelukkig. Ja, ja, ik, ik ben het een beetje eens. Als ik, te, uh, als ik tegen die tijd die dingen nodig heb, denk ik misschien anders over. Dankjewel, Emiel Bode. En gaan. morgen leest u meer over winkelen op pagina Vrouw in de Telegraaf. Ja, schaamte doen een boodschap, het is weer een mooi nieuw onderwerp. Uh, u heeft nog het beursnieuws van ons te goed, dat doen we ietsje later vandaag. En eerst gaan we weer herdenken. Want morgen, het is al gezegd, 4 mei, dode herdenking. herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In avondspits deze dagen aandacht voor dat nieuwe herdenken. Want ook kleinere monumenten spelen een belangrijke rol. Onze verslaggever, Hemmer die ging naar de Ringdijk in Batenburg. En ontmoette daar Wies Streef van het Batenburgs cultureel erfgoed. We staan hier bij het monument van het vliegtuig... wat hier ooit boven Batenburg is, neergestort. En dat monument bestaat uit een stuk van het landingsgestel... wat men ooit teruggevonden heeft... waar in dit geval het vliegtuig te pletter sloeg op de Maas... omdat de piloot die zijn goederen boven Arnhem gedropt had... terugvloog over de zuidelijke route richting Engeland... Dacht op een gegeven moment begeleid te worden door een aantal geallieerde. Bij de slag om Arnhem, slag om Arnhem ja. Geallieerde vliegtuigen. Maar dat bleken Duitse bommenwerpers te zijn. En die hebben hen geraakt. En toen vlogen ze min of meer boven Batenburg. En hadden de keus: of boven Batenburg neerstorten. Of uh, uh, ja, doorvliegen en dan uh, maar op de Maas. En uiteindelijk hebben we maar drie mensen dat hem overleefd. Opofferingsgezindheid van het hoogste soort. Want Batenburg, nu een klein plaatsje, toen nog kleiner. En toen bestaand uit kleine huizen met rietendaken, dat zou betekenen een gigantisch uh, brandgevaar ja, natuurlijk ook. En alle mensen die ook in een dorp waren. Kijk, tegenwoordig vuurzee, iedereen ja. eruit overdag, maar in die tijd was iedereen gewoon nog in het dorp zelf, want uh, ja, men ging niet weg uit het dorp. Nee, nee. En dat was een vuurzee, ja, dus die piloten moeten in die in split second gedacht hebben van ja, wat, hoe doen we dat, hoe lossen we dat op? En hebben gekozen voor het water, wel in de hoop dat ze het zou overleven natuurlijk, maar uiteindelijk uh, is dat fataal geworden. En een uh, van die de tweede piloot was dat, meen ik. Mm. En dat is uh, Connery Chandler. Die is uh, eigenlijk direct ook hier in uh, Batenburg begraven. Op de rooms-katholieke begraafplaats. En uh, ja, daar zijn wel uh, nog uh, nabestaanden naar komen kijken, vaak. Maar hebben toch min of meer besloten om hem hier te laten vanuit Engeland. Ja. En hij is hier altijd gekoesterd. Ja, er zijn altijd mensen die toch heel uh, nadrukkelijk voor dat graf gezorgd hebben. De oorlogsheld van Batenburg eigenlijk? Hè? Ja, zo kan je dat wel zeggen. Morgen 4 mei. Ja. Is dat voor u een bijzonder moment? Want die vrijheid die we hebben, daar ben ik wel zo dankbaar voor. Dat is gewoon zo. Kijk, ho hoeveel van die dingen van zijn we dingen vergeten of net zo wat... maar die vrijheid waar we nou van genieten, hebben ze wel voor gezorgd... daar hebben we nog steeds van kunnen genieten. Nu bent u van een andere generatie dan ik. Ja. Hoe geeft u nou dat besef door aan mijn generatie... en ik weer aan die generatie die daar nog verder vanaf staat? Nou, wat ik zelf altijd vond... Ik zit bij een atletiekvereniging, Deventria... en toen haalden wij altijd het vuur uit Wageningen. Hotel de Wereld. Hotel ja, waar. de Wereld, als Esther Vetter, liepen we met die fakkel. Ja. Nou, dat heb ik toen als kleine jongen heb ik dat al gedaan. En dat vuur en dat vlammetje. En die fakkel. Nou, dat geeft je zoveel... kracht. En dan denk ik, nou, als je even stilstaat op dat moment... met die mensen die voor ons zijn gevallen... nou, dat is bij mij meestal genoeg. Het gaat om het vuur brandend houden? Ja. En het doorgeven van de fakkel, van ja. generatie op generatie. Ja, ja, toch Even het zonnetje erbij. Een hoop wind, dan moest je steeds stevig trappen. We waren moe. En waar kom je stil te staan bij je monument? Dat je eventjes geniet van de rust. Stilstaan bij een monument. Ja, stilstaan bij een monument. Dat is heel mooi gezegd. Ja, ja. ja. Morgen is het weer zover, 4 mei. Dan wordt er massaal herdacht. Iets minder massaal hier in Baartsenburg. Ook bij dit monument. Twee ja. minuten stilte. Twee minuten stilte. En dat zijn een aantal mensen die vrijwillig dan, uh, daarheen gaan. Uh, eerst in een, uh, een heel klein kerkje. Een paar gedichten voorlezen, ja. wat muziek draaien. En daarna gaat men met elkaar naar het monument voor een uh, korte stilte. Om even stil te staan bij dat. Ja. Waar even... staat u bij stil? Mogen? Kijk, per definitie sta je stil uh, bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, die uh, 60 jaar geleden gebeurd is. Maar uh, persoonlijk wil ik het wat breder trekken. Wil ik het uh, zo ver trekken dat uh, niet alleen de Tweede Wereldoorlog... maar eigenlijk alle onvrije mensen in de hele wereld... voor vrijheid en democratie gestreden wordt... en die daarbij uh, ja, op een of andere manier hun leven laten... dat die daarbij betrokken worden. Dat is het nieuwe herdenken. Voor mij het ultieme herdenken, ja. Uh, Zo'n monument kan dan een geheugensteuntje zijn? Dat helpt, ja. Want dat is het moment om even stil te staan. Net zo goed als op de Dam... Uh, in Amsterdam uh, dat monument uh, stilstaat uh, bij uh, het herdenken. Morgen is de ruimte tussen Batenburg en de Dam even heel erg klein. Ik denk in heel Nederland, dat heel Nederland, als hij op hetzelfde moment aan hetzelfde denkt... dat uh, al die gedachten bij elkaar heel klein zijn. Ja. Twee vliegtuigrampen die veel aandacht kregen in onze media... zijn nog steeds niet opgehelderd. De crash vorig jaar in Tripoli, waarbij 70 Nederlanders omkwamen... en die twee jaar geleden voor de kust van Brazilië met 100, 228 doden. Het ging in beide gevallen om een Airbus A330. Een type vliegtuig van begin jaren 90. Vandaag werd daarvan de tweede zwarte doos gevonden. Ik praat erover met Benno Baksteen, hij is luchtvaartdeskundige. Goedenavond, meneer Baksteen. Goedenavond. Eindelijk duidelijkheid voor de nabestaanden van de Air France crash? Ja, dat hoop ik dat, dat, dat uh, de recorders zijn gevonden dat de gegevens nog intact zijn ja en dan zal er vrij snel uh, wat helderheid komen en dat is heel belangrijk voor de nabestaanden mm -hmm. uh, maar ook voor de luchtvaartsector. Ja, waarom krijgt die ramp uh, in de oceaan zoveel aandacht? Ja, het is ik, een, een vliegtuig voor ongeluk als striplier bij de bij de landing, uh, daar kan je vaak wel dingen bedenken waardoor dat gebeurd is. Mm -hmm. Maar een vliegtuig dat tijdens de vlucht voor ongeluk, dat gebeurt eigenlijk heel erg weinig. En dan wil je heel graag weten, uh, ook als nabestaande, maar ook als luchtvaartsector, wat is daar gebeurd. Want dat, ja, dat, dat, dat wil je gewoon weten, om te zeker te weten dat dat niet nog een keer kan gebeuren. Ja, vliegen zal nog een uh, veilige manier van je voortbewegen. En het moet zo blijven natuurlijk. Ja. Beide zwarte dozen zijn nu gevonden, hè? de Flight ja. Data Recorder en de Cockpit Voice ja. Recorder. Ja, dat ja, is heel, heel bijzonder hoe? Ja. ja, Hoe blijven die in, ja, in vredesnaam intact op vier kilometer diepte waar de druk op materie immens is? Ja, daar zijn ervoor ontworpen natuurlijk om een uh, ongeluk te weerstaan. Dus ze moeten hele grote krachten en ook druk aan kunnen, want er is ook over nagedacht dat ze in zee zouden kunnen, maar ook in vuren, hoge temperaturen. En er zijn ook tijden voor dat ze dat een bepaalde tijd moeten kunnen voorhouden. Ja. Dus ook hè, op die zeebodem, als, het, als de behuizing op zich niet beschadigd is, nou, dan blijft het gewoon heel lang goed. Ja, en even technische vraag, hoe, hoe worden die gegevens eigenlijk opgeslagen op zo'n record? Ja, dat, dat is het waarom, waarom ik denk dat die gegevens nog intact zullen zijn, dat is in geheugenchips, in uh, solid state memory heet dat eigenlijk, hè. Siliconenchips, dus? Ja, en dat was, vroeger was dat op een magneetband en daarvoor op een metalen strip en die waren natuurlijk veel kwetsbaarder. Ja, hoe lang duurt het uitlezen van die gegevens eigenlijk? Nou, dat, de, ze hebben in ieder geval een tijd nodig om het naar Frankrijk te krijgen. Ze mm -hmm. willen daar een week voor nemen, geloof ik. Maar nou, dan beginnen ze met kijken, is die data zijn die bruikbaar? Ja, en dan moeten ze gaan uitlezen. En dat, uh, dat zal vrij snel gaan. Uh, wat echt tijd gaat vragen, is de analyse van die gegevens. Dat snap ik. Ja, dat ja. kan wel een paar weken duren en uh, misschien nog wel een paar maanden zelfs. Ja, over analyse gesproken. Um, de uitslag van de ramp in Tripoli, hè, die ons land natuurlijk behoorlijk aangaat met zoveel slachtoffers, ja. En met het toestel van Afrika. Ja. Um, waarom is die uitslag er nog steeds niet? Ja, ik, ik denk dat het zal die overigens wat dat. Uh... ...van die Oceaan gaat onderzoeken, doet het ook van Triplief, Hans bureau. Mm -hmm. En ik denk dat we ja, daar eigenlijk al mee klaar zijn... ...want die recorders waren natuurlijk vrij snel uit de vrakstukken geplukt... Uh, ...en opgestuurd. Uh, maar wat zich hier vreekt is dat uh, ja, de Libische regering... ...is natuurlijk uh, redelijk aan het desintegreren... ...en die zijn verantwoordelijk ook voor dit onderzoek. Dus dat, uh, dat, dat geeft nu wat vertraging. Ontzettende extra strop voor de nabestaanden, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus ik hoop dat er een oplossing voor gevonden wordt... Uh, er zijn internationale afspraken over en misschien kan je via zo'n internationaal lichaam, dat heet ICAO zou je misschien kunnen gaan bewerkstelligen dat je dat verantwoordelijkheid van het onderzoek overdraagt naar bijvoorbeeld de Fransen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ik dank u voor deze suggestie. Benno Baksteen, luchtvaartdeskundige. Dan de beurzen, zoals beloofd, ietsje later, maar toch. De AX die sloot vanmiddag licht in de min op 360 punten. Ondanks de terugval van de koers in april houden beursexperts de moed er goed in. Bij de helft van de ondervraagde professionals gaan ervan uit dat de AX in mei de opgaande lijn hervat. En voor de langere termijn heeft het optimisme ook nog steeds de overhand in de sector. Ik vraag dan onze eigen financieel expert, Evert Waterlanden van Optimix. Goedenavond, Ever. Goedenavond. Ja, hoe ziet de AX er in de komende maand bij jou uit? Nou, ik denk dat hij wel moeite heeft om vooruit te komen. Het allerbelangrijkste is als de grondstofprijzen dalen, dan zal het wat harder gaan. Maar mm. na acht keer een kwartaal uh, winstverrassingen uh, wordt het moeilijk om te blijven stijgen. Ja, dus jij bent niet zo optimistisch over het aandele, aandelenklimaat de komende maand? Nou, ik denk dat het eerder stabiel is, maar dat er echt andere dingen moeten gebeuren om weer een uh, impuls op de beurs te krijgen. Ja, toch even naar een paar fondsen kijken. Ik heb een paar uitgepikt. Um, ondergewaardeerd misschien Philips Egon, ben je het met me eens? Nou, die hebben hele harde klappen gehad, uh, zeer recent. Uh, en het zou best wel eens kunnen dat een wat herstel uh, gaat optreden. Ja, dan uh, even kijken naar de obligaties. Want aandelen die hebben de afgelopen tien jaar al veel minder opgeleverd dan obligaties. Dat is op zich niet nieuws. Maar wel als dat nog veel langer duurt, bijvoorbeeld 15 jaar. Vind je dat ook? Nou, dat zou zeer opzienbarend zijn, maar dit cijfer geeft veel meer aan... dat je als belegger actief moet zijn. We hebben twee hele bijzondere evenementen gehad. Het knappen van de internetbubbel en bankaandelen die gedecimeerd zijn. Dus ja, als je actief bezig bent met beleggen... dan moet het toch bezig zijn om een wat beter resultaat... dan de algemene index neer te zetten. Ja, even tot slot. Um, we kennen allemaal de schuldencrisis in Europa en de discussie daaromtrend. He, het hulpfonds van, van de Europese Unie met vele, vele miljarden. Portugal wil nu geloof ik 100 miljard of nog meer... Meer. Steun? Ondertussen, de Grieken die maken er een potje van. Die, die betalen zelf helemaal geen belastingen, werd vandaag bekend. Hoe kan dat toch? Nou, dat is een van de redenen waarom ze in de problemen gekomen zijn. Ze heffen wel belasting, maar ze innen het inderdaad niet. En daar heeft Griekenland gezegd dat ze binnenkort 11 miljard achterstallen gaan, in, gaan innen. En dat is natuurlijk onder invloed van het schuldenfonds en de IMF... dat ze daar nu wel werk van maken. Dat is maar goed ook. Ja, maar kunnen we concluderen dat begin volgend jaar de grote klap valt... De, het, het zwaard van Damocles, dat we gewoon gaan afstempelen zoals het heet, dat we ons geld kwijt zijn? Nou, dat, dat, dat is inderdaad het grote zwaard van Damocles, wat boven de hoofden uh, van de beleggers hangt. Uh, zelfs uh, Wellink uh, ontkendig is dat, dat dat zou kunnen gebeuren. En ook alle Europese leiders uh, bezweren dat het niet gaat gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Maar uh, als je naar de koersen kijkt, uh, is er geen belegger die daar geen, geen rekening mee houdt. Ik dank je wel, even Waterlander van Optimix. En het is over Avondspits. Straks op deze zender na ons Kunststof. En daarin schrijver Peter Bualda te gast. En hij praat over zijn debuutroman Bonita Avenue. Morgenochtend op tv natuurlijk, zoals altijd, ochtendspits op Nederland 1 vanaf 7 uur sharp. En daarin een verslag uit Amsterdam. Waar posters herinneren aan de woonplaatsen van vermoorde Joden. En wat als je ouders van de NSB waren. Donderdagavond is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Morgen maken we namelijk plaats voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk helemaal terecht. Wat WNL betreft, een hele fijne avond tot die tijd op internet via avondspits.nl. Een hele fijne avond. Dag. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Dat komt tot twee dingen. True Planes. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.